Met het nos -journaal. De onderhandelingen in het Katshuis zijn mislukt. Ja en Pvv zijn het niet eens geworden over de miljardenbezuigingen. Het overleg werd kort na 1 uur vanmiddag hervat. Anderhalf uur later verliet Pvv-leider Wilders het Katshuis. Volgens bronnen zijn de slechte koopkrachtcijfers voor Wilders de reden om het overleg te stoppen. Voor VVD en CDA zouden die cijfers juist zijn meegevallen. De SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nieuwe verkiezingen. De andere partijen willen wachten op een toelichting van de onderhandelaars. Premier Rutte en minister Verhagen geven om kwart over vier een verklaring bij het katshuis. Geert Wilders geeft op dat moment in Tweede Kamer een persconferentie. SP-leider Roemer denkt dat de CDB-cijfers over de miljardenbezuinigingen slecht uitpakken. Hij wil dat alle stukken nu openbaar worden. De politie Groningen vermoedt dat tientallen asielzoekers in Ter Apel de afgelopen jaren een valse aangifte hebben gedaan van mensenhandel. Ze noemen dat waarschijnlijk om hun legale verblijfstatus te rekken. De politie zegt dat asielzoekers in Ter Apel sinds 2007 bijna 50 keer aangifte hebben gedaan van mensenhandel. Het grootste deel daarvan is geseponeerd. Asielzoekers die slachtoffer zeggen te zijn van mensenhandel mogen niet worden uitgezet en krijgen tijdelijk een legale verblijfstatus. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit mag niet de Costa Concordia gaan bergen. De klus van 200 miljoen euro gaat naar het Amerikaanse bedrijf Titan Salvage. Het cruiseschip liep begin dit jaar in de buurt van het Italiaanse eilandje Giglio op een rots en kapseisde. Zeker 30 opvarenden kwamen om het leven. Smit werd lang als de grootste kanshebber voor de berging gezien, omdat het eerder al de stookolie uit het scheepsvrak had weggepompt. Het bergen van het cruiseschip duurt één jaar. Het weer, regenbuien en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral in het zuidoosten regent het. Daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en onweer. Morgen begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op buien. Dit was het Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Er staat video op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 5 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat was een klein stukje van MC Mike G en DJ Swan en de holiday rap. We gaan weer over naar Jap Wat zijn er ontwikkelingen, Jap? Jazeker zijn die er. Daarom belde ik eigenlijk er net al in. Maar um, toen um, werd ik door uh, Albert-Jan uh, gezegd van nou, ik bel je zo terug. Ja. Want Zandvoort heeft ook een vierde doelpunt gemaakt. En wel een vierde voet van Hoppen. Hoppen die kwam uh, alleen het uh, stadsopgebied in en plaatste een prachtig mooi diagonaal schot. En zorgde voor zijn tweede en Zandvoorts vierde doelpunt. En dat betekent dat Zandvoort dus nu met 0-4 aan de leiding gaat. En ja, eigenlijk is het natuurlijk een gespeelde wedstrijd. Alles wat Zandvoort kon inzetten aan de reserve, speelt ondertussen. En dat is dan Jan Zonneveld, Lotsier Rikker en uh, Maurice Mol, die zijn weer uh, op het veld nu. Uh, op dit moment uh, is eigenlijk het een beetje... Ja... Nou, afwachtend, eh, uh, Amstelveen. Dat is wat meer op de helft van Zandvoort te vinden nu. Maar voorlopig is dat, uh, is dat niet gevaarlijk. En Boydenvet heeft het dan ook in die tweede helft nog niet moeilijk gehad. Vijf schok voor Amstelveen. Uh, gaat, uh, richting de spits. Wordt weggekopt door Bas Lemmons. Naar Petter Kopen, maar het wordt weggewerkt. Door even kijken. Ja, ik kan, hij staat net achter de schijf. Lotse Rikkers. Maar ondertussen weer Amstelveen. Op de op de linkerkant van het veld. Kan het nu weer, uh, kan het weer, uh, het spel, uh, opgezet worden door, uh, door de gastheer Wordt helemaal teruggespeeld naar de keeper. Dat betekent gewoon dat, dat, dat Zandvoort goed staat te verdedigen. En die druk op die bal helemaal groot is. En de keeper die, die moet nu die bal weer in het spel gaan brengen. En dat gebeurt er via de Zandvoort aan de, aan de rechterkant van het hetzelfde. Nog steeds de Amstelveen maar rond zijn eigen 16 meter gebied. Meer, meer krijgen ze gewoon niet van Zandvoort toegegeven. Nu dan, eindelijk op de helft van Zandvoort, Amstelveen. En dat wordt uh, ja, een beetje pingelen. En nu wordt er een dieptepaas gegeven. Het wordt verdedigd door Rikkers. Rikkers naar uh, Maurice Mol. Mol. Hoppen. Hoppe aan de linkerkant van het veld. Helemaal vrij daar. Maar er komt een verdediger bij. Wat gaat Hoppen doen? Gaat hij een paas over die keeper heen? En ja, dat heeft hij heel goed gezien. Die keeper die stond ver voor zijn doel. Alleen het, het schot aan zich was niet uh, zuiver genoeg. Het was wel richting genoeg. Maar het was net even de hoge daarom gaat het over de achterlijn. En mag de keeper van Amstelveen het spel weer uh, hervatten. Nog steeds, Amstelveen. Maar er is veel druk op de bal van Zandvoort. En dan wordt het wat moeilijker voor de heren van Amstelveen om die bal echt in de ploeg te houden. Dat is nog wel steeds het geval. Maar net, net even over de middellijn hier ook niet. En zo is het eigenlijk constant. Weer terughalen. Weer terugspelen. Weer naar de laatste speler. En op eigen helft weer spelen, Amstelveen nu. Moet ze helemaal omdraaien. Speelt de keeper aan. Helemaal. Bijna vanaf de middenlijn. De keeper werkt die, die bal ver naar voren toe. En er staat een hele lange spits op Lottie Rikkers. Rikkers is niet echt één van de grootste. Maar voorlopig heeft hij die lange spits van Amsterdam nog niets in, in de kaarsenboggelen gehad. Mooi verre aan. werd daar gevlacht en gefloten voor een buitenspel. Inderdaad was het buitenspel. Maurice Mol, die stond uh, voorbij. De laatste man. En krijgt die bal aangespeeld vanaf de achterlijn. Um, goed, uh, laten we nog even terug gaan naar de studio, denk ik. Want de is nu nog steeds natuurlijk een 0-4. Dat, uh, dat heeft begrepen. En dan komen we straks voor het einde van de wedstrijd even bij u terug. Dankjewel. Joop Fresch, en wat gaan we dit uur doen, Albert-Jan? Oké, okay, nou na, naast de vaste onderwerpen zoals ze zijn. En het dier van de week rond de klok van half vijf. En die luistert naar de naam Carlos. En het gedicht van de week uh, rond de klok van kwart voor uh, vijf. En uh, echt uh, de liefhebbers van het gedicht van de week, u moet luisteren, want het gaat over, gaat, uh, over een liefde tussen twee asperges. Oh. Nou, Dan doen nou al stil. Wow. En verder ja, gaan we natuurlijk uh, uitgebreid stilstaan bij de opening van het aspergiseizoen. En als gast in de studio uh, is inmiddels uh, aangearriveerd Marjolein Scholder van restaurant Lady Chef. Daarmee gaan we praten over diverse bereidingswijzes van uh, de asperges en wellicht uh, Combinaties Met menu's met asperges natuurlijk als hoofdthema. We gaan bellen met Harry Dilling. Harry Dilling is een aspergieteller van het eerste uur uit Drouwe Veen en het ligt in Drenthe. Uh, hij zal ons informeren over de geschiedenis van de asperge, Als mede de diverse manieren van telen. En wellicht kan hij ook, ook ons iets informeren omtrent de prijzen van de asperges. Want die schijnen ook nogal te, te verschillen. Uiteraard gaan we vandaag, straks dan nog het aspergielied uh, draaien. En uh, vergeet niet het gedicht van de week. De verliefde asperges. I took my Too mad and You know that gypsy with the gold cap, too. She's got a bad. I'm not De muziek van Centervalt en Dick Tijder. Nou, we hebben ze geproefd, hè, de asperges. Ja, luisteraars. Wat zijn ze lekker, robert De gast is uh, chefkok kok Marjolein Scholler van het restaurant Lady Chef. U wellicht bekend aan de Zeestraat. En ze hadden uh, heerlijke asperges meegenomen. Afan, vertel maar, hoe, hebben we ze op de klassieke wijze gegeten? Een hele goede middag. Ja, welkom, ja welkom. Dank u wel, dank u wel. Leuk om hier. Dus te zijn. Zeg maar Zeg maar je. <laughs> um, nou, Dat waren de asperges flamande, Dus uh, gewoon de traditionele manier van asperges, op z'n Belgisch dus. Met uh, benam en uh, botersaus en een eitje. Goed, allereerst voor ik het vergeet, nog van harte gefeliciteerd. Want jullie begin april bestonden jullie één jaar. Hè? Ja, goed hè. Ja. En, hoe is het je eerste jaar bevallen? Ja, hartstikke goed. Heel veel enthousiaste gasten, of goede berichten. Ja, er zit een goede stijgende lijn in. Het gaat echt hartstikke goed. Ja. En ik hoorde in de wandelgangen dat als je bij jullie wil eten, dat je een week van tevoren moet bellen. Is dat zo? <laughs> nou ja, dat is wel aan te raden om zeker te weten dat je wel een, een plekje hebt. Maar ja, door de week is, uh, kan je gewoon binnenkomen lopen hoor. Dus, maar ah. deze veer is altijd wel prettig. Ja, want ja, hoeveel convers had je bijvoorbeeld gisteravond? Ja, 53. Ja. Met z'n tweetjes? <laughs> ja, dat waren met z'n vieren. Ja. Oh, met z'n vieren. Ja, ja, ja. oh, oké, okay, dus je had hulp nodig. Maar, ja, maar door de week staan we echt met z'n tweeën, ja. is, is het het eerste jaar gegaan zoals je het had verwacht? Of is het boven verwachting of onderverwachting? Of? Uh, ja, dat is wel boven verwachting hoor. Ja, jawel. ja, je weet nooit precies wat je kan verwachten en, en of, of je concept aanslaat bij de mensen. Ja. En uh, ja, naar mijn idee is het wel uh, goed aangeslagen. Zo. Dus uh, de mensen weten ons te vinden en de mond op mot reclame gaat goed. Dus, uh, ja. Maar uh, ik heb gelezen op jullie website dat je om de twee weken het menu aanpassen. Ja, ja. Is dat niet een beetje stresserig? <laughs> of ligt het aan mij? Nou, dat is soms wel, uh, soms wel een beetje lastig. Ja. Maar uh, ja, door de vaste gasten. Die komen elke twee weken terug. Dan zijn ze toch nieuwsgierig wat op de nieuwe menukaart staat. Ja. Dus ja, dus op die manier moet het er wel in blijven. Ja. Ik, ik kan niet zeggen, oh, ik wacht een beetje. Want dan is het, hé, hey, waar is de nieuwe kaart? Ja, ja. nee, klopt. Dus dat gaat niet. Ja, als je het concept hebt, dan, en de, de vaste gasten zijn eraan gewend, dan, dan hou je dat er natuurlijk ook ja, in. Ja, dus dan houden we het erin. Maar in het begin had je even, ook nog het idee van, nou, ik doe er eventueel kookworkshops bij, of ja. eventueel. Catering, maar volgens mij heb je daar helemaal geen tijd voor. Nee, daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Maar dat is dat een ja. goed teken, toch? Ja, dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja. Ja. En we doen gewoon alleen maar restaurantjes spelen. en ja. Rob, mogen we ook eens een keer naar <laughs> bediening? Dat lijkt me wel gezellig. Ja, leuk. Dat uh, okay. wordt niks, hoor. Uh, op het... nee. ja, dat had <laughs> het wel gezellig. Uh, ja, dat wel. <laughs> maar uh, goed, het is, die, daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Omdat je het gewoon zo druk hebt met het met restaurant. Ja, ja, dus dat gaat er niet meer uh, tussen passen. Dus, zit, maar ja. het zit er even in, niet zit er even in. in. Ja. Ja. Goed, terug naar uh, het seizoen. Kook jij ja. ook seizoensgebonden? Ja, alleen maar. Ja, ja. Tuurlijk, ja. Gewoon wat er in het seizoen voorhanden is, dat, dat, dat staat bij dat jou op doen, de ja. kaart. Ja. Nou, dat zijn de asperges. En vraag 1 ja. is, en dat is altijd mijn probleem. Ja. Ik heb er altijd zand in zitten. Ja. Ik, bedoel, ik, ik maak ze dus niet goed schoon. Maar hoe, hoe doe jij dat? En je kan de asperges best even een half uurtje laten weken in koud water. En dan uh, heel goed uh, schillen met een dun schiller overlappend schillen. Dat is het belangrijkste. Overlap. Overlappend schillen. Ja, ja, ja, dat is een, Kijk, nieuwe, dat is een nieuw, nieuw een, woord voor de dikke vandaag. Uh, dit is wat voor jouw virtual weur, uh, toestand. Nog een keer, hoe, hoe heet dat? Overlappend schillen. <lacht> ook overlappend mee. schillen. Nou, Rob, begin maar van. Ja. Okay. Dat betekent, ja, je, dus, je, als je één strook gedaan hebt, dat je dan de kopje. Ja, dan de pak je een hoofd, weer een half strookje weer ja. mee van de, ja, van de En vroor. het kopje moet je niet. Uh... Nee, dat moet je niet Dat is lekkerste. En dan een onderkantje straf. Ja. En dan kun je die schillen gebruiken voor de basis van je soep. Dus moet je niet weggooien, zonder zonder weg te gooien. Ja. Oké, okay, want goed, als je ze geweekt hebt in het water, ja. hè, dan, dan en je hebt ze dan geschild, dat vocht, dat kan je goed gebruiken voor een aspergesoep. Ja, voor een asperg aspergesoep. ja, of hey. op basis van je saus, ja. Ja, op basis van een saus. En zit ook heel veel smaak in. En, ja. uh, met name is de schillen echt het belangrijkste van je asperges. Ja, ja. Daar, daar moet je tijd, echt even de tijd voor nemen. Ja, dat heb ik niet zo gepiept, maar... Uh, maar je hebt hele dikke asperges en je hebt hele dunne asperges. Ja, een beetje de middenmoot pakken. Ja. Ja. Je moet wel, als je de asperges koopt, even met je nagel even voelen. Dus als er dan, zeg maar, vocht uitkomt, dan klinkt heel vies. Maar nee. dan zijn ze wel het verst. Okay. En als je een hele grote asperges heeft, die zijn dan vaak al een klein beetje ingedroogd. En, dus je moet een beetje de middenmoot pakken. Ja, weet je wat, ik, wat ja, ik altijd doe? Ja. Is dan uh, pak ik dus die asperges en dan ga ik ze... Ja, als, we, als ze kraken, dan zijn ze goed. Ja. Hey, kijk. Hier zitten, de ja, ja, ja, ja. Hier zitten de connoisseurs. Ook een mooi ja. woord trouwens voor wordfeuille. Ding, ding. Ja. <laughs> goed, ja. maar dan gaan we straks gaan we even bellen met Harry Dilling. Die is een aspergetaler. En die kan ons natuurlijk over, over de klas, verschillende klasses van de asperges ja. vertellen. Want je hebt hele dunne, hele dikke. En, en dat wil niet zeggen hoe dikker, hoe lekker die is. Dat nee, dat wil, dat wil niet dat zeggen. Is helemaal, dat is helemaal niet gezegd. Goed, de klassieke manier zoals wij ze nu net geproefd hebben. Dat is dus met botersaus, eitje en ham. ja. Maar er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden, of niet? Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Asperge, daar kun je zelfs een dessert mee maken. Ja, no, komt er zo in. Ja. Omdat het ook een zoetje uh, heeft. en Je kan asperges wokken, je kan er taart mee maken, Je kan ze gek niet verzinnen als asperge-ijs. Nou. We, we komen zo meteen weer even bij je terug. We moeten even naar het voetballen. Ja. En dan mag je zeggen wat, welke asperge-menu's jij op de kaart hebt staan. Ja. Goed. Dus we gaan even naar het voetballen en dan gaan we gauw weer terug naar de asperge. Oké, okay, Joop, heb je weer uh, doelpunten? Nee, nee, nee dat niet, niet. Maar dat heeft heel weinig geschuld. Oh, oké. Okay. Asperge, aspergemol, ehm, uh, um, um, morris Mol. <laughs> aspergemol. <laughs> Die wurmde zich uh, gewoon uh, langs de e-gaat aan mensen, maar helaas uh, is zijn schot te zwak om, uh, om een doelpunt te worden. En uh, dus uh, gaat dat niet door. We hebben nog een paar minuten in principe. En Sands voor jaren, leidt natuurlijk comfortabel met 0-4. En de keeper van Amsterdam mag nu het spel weer hervatten vanaf de 5-meterlijn. En dat doet hij bij deze verschop schop naar, ja, ineens van zijn eigen mensen. oh daar gaat er iemand vandoor. En daar kan Lotfi Rickers niet bij komen. Maar wel uh, Peter Koper. Uitstekend verdedigd van Koper. Is toch helemaal weer goed bezig. Goed gewerkt. Hard gewerkt. Goede basis gegeven. En ervoor gezorgd dat die achterste lijn gewoon lekker dicht bleef. En hoewel net uh, de vet toch weer een, het engeltje over op zijn uh, schouder had zitten. Want er uh, stond iemand helemaal alleen voor uh, de vet. En die schoot tegen zijn benen aan. Die hij uit, uitgestrekt In plaats van eventjes een klein eventje, beetje erop te duwen nee, dat deed hij dus niet. En dan gaat Zandvoort weer. Zandvoort probeert, probeert dat te gaan. Uh, dieptepaas was het uh, op uh, Ivo Hoppen. Hoppen kon er niet bij komen. De van uh, Amstelveen kon het uh, uh, gevaar uh, elimineren. En nu is het wel alweer bij 16 meter gebied van Zandvoort. Uh, nu vanaf de rechterkant uh, wordt een schot. Uh, gaat via Kaste uh, uh, Fries. Komt het bij, even kijken, Koper terug. Koper probeert het naar voren te transporteren. Maar daar kon Meijsjeberg niet bij komen. Weer Amstelveen. Amstelveen, uh, dieptepaas. Er wordt weer, uh, uh, bijna. Ja, onderschept door uh, Chris Dulger. Dat gebeurt niet, dus Amstelveen kan niet doorgaan. Hij gaat 16 meter gebied in, wordt er breed gelegd. En is het weer de VET daar die niet erbij kon komen. Um, 1 de half, hè? want de VET dook over de bal heen. En uh, uh, eindelijk de eer gered voor Amstelveen. Dat het uh, gewoon heel erg moeilijk heeft gehad deze zaterdag. Overigens prachtig mooi weer, hier, bijna geen zuchtje wind. Schitterende accommodatie. En dat, uh, dat, uh, dat wordt de voor gevierd met op dit moment een 1, 4 stand. Die... Uh, Waarschijnlijk wel tot het einde zal blijven. Het zal niet zo gek lang meer duren voordat deze arbiter... een goede arbiter trouwens... die, uh, die het laatste signaal zal gaan geven... en dan wel aftrap uiteraard. En... Natuurlijk, uh, mol, mol. De schiet tegen een tegenstander. dat is niet echt bepaald slim. Want die kan om zijn Veen dromen met de drie tegen 3. En dat wordt hele scherpe diepe paas. En uh, uitstekend weer gewerkt van Patrick Koper. Die, die, die schrapt de bal over de zijlijn en om Standfoot gewoon wat, wat tijd te geven, terug te komen. Uh, de verdedigers weer op hun plaats te zetten. In, in, tussen, ondertussen is die bal weer uh, gegooid. En komt die hoogste te doen. Want in en is de vet die daar heel simpel die bal kan pakken. En dit is het eindsignaal van die scheidsrichter. Het, uh, ik heb een, uh, ja. ja, soms verdient er wel met 1-4, maar echt een leuke wedstrijd. Nee, dat vond ik niet. Uh, Zandford was gewoon sterker en uh, daar gaat het om. In ieder geval zijn we nog steeds in de race voor die derde periode-titel. En uh, dat gaat over twee weken. Wordt het thuis vervolgd door een wedstrijd tegen de nummer 1, tegen Kastrikum. En dat is dan op 5 mei. Volgende week is Zandford vrij. En dan uh, kunnen ze recupereren en proberen om van de toekomstige kampioen thuis te winnen. Waardoor die kansen op die derde periode-titel uh, nog steeds uh, levend zijn. Graag terug naar de studio en tot de volgende keer. Dankjewel van Fresse. En inderdaad, de winst die we nodig hebben, die is binnengehaald. Dus zo dadelijk trouwens meer over asperges. Oh, die Joop die mis wordt hoor vandaag. Oh, oh, oh. Hoor je niet meer hè Dit reddit. We ja. Volgende week is hij vrij, dus ja, niet nou, ja, te, te laat. Oh. Asperger, zo mooi, zo echt, zo wit. De salansen, asperges, dat is te heet met pit. Zo lekker fijn van smaak, het oppunt van vermaak. De al als aansmergen Dat is een goede zaak Het zo'n goed goed gestade, Zonder dat het beschadigt Je ziet de heuvels in het land Dat is zo wat merkwaardig En als de tijd gekomen is Om ze te gaan roosten Dan moet u zij maar in ons schone oosten Of eigenlijk in uh, Saland De Salandse asperge Zo mooi, zo recht, zo wit De Salandse asperge Dat is de remend wit Zo lekker fijn van smaak Het toppert van vermaak De Salandse asperge Dat is een goede zaak de goud almachtig, zo jong, zo vers, zo echt. Zij laat zich graag bereiden tot een heel fijn gerecht. Een schiller is de kunst en dan een tijdje koken. U kunt ze zelf zo bakken of een poosje laten stoven. Of natuurlijk lekker in de oven. De salamse asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De zallandse asperge, dat is de een Zo lekker fijn van zwaar, het toppen van gemaakt. de De zallandse asperge, dat is een goede zaak. Ja, na het consumeren ruikt u plasje wel wat vreemd. Maar wees gerust, dat hoort zo, en raakt u niet om te heen. Asperges zijn zo lekker, en ook nog zo gezond. Ze komen hier uit Salon, van onze eigen grond. De Salonse asperges, zo mooi zo. Zal ze aan zijn, dat is geen mesma. Ja, dat ja. was hem hè. Even naar ja. het toilet zo duidelijk. <laughs> Dan wacht, ik, dan wacht ik wel even. Even ruiken. <laughs> Goed, uh, luisteraars, even uh, voor de regie. We gaan nog even verder praten met uh, Marjolein. Omtrent uh, de menu's met de asperges. Eén plaatje en dan gaan we even naar Drouwenerveen in Drenthe. Want daar uh, is een uh, aspergeteler van het eerste uur. En uh, dat is uh, de heer Dilling. En dan gaan we even mee bellen over de van de Asperge. Goed, Marjolein, wat staat er allemaal op het menu? Ja, vanaf dinsdag hebben wij een asperge veluté met gerookte salm. Wie? Wie? Een asperge veluté. Veluté, Velu schrijf maar Velu op weer van voor... ja. voor... ja. voor... ja. voor... <laughs> <laughs> En we hebben als hoofdgelegd hebben we asperges asperge met zalmfilet en een Saus van Hollandeisen. En we hebben ook nog voor de vegetariërs een taartje Aspergitaart. Aspergitaart. <laughs> leuk man, hoe kom je? Ja. Wat dacht je? Kom je dat, dat, dat recept tegen of dacht je van hé, hey, zat het gewoon in één in keer in je? Nou, ik gedachte? heb dat een keer de elders gemaakt. Dus ik dacht van nou, dan gaan we hier ook eventjes uh, kijken of het aanstaat. Voor de vegetarissen okay. is dat ook wel leuk. Toch een keertje weer wat anders. Nee, je hebt, zo, je hebt, je hebt natuurlijk ook de klassieke uitvoering op de menukaart staan, of niet? Nee, nee, die niet. Nee, nee, nee die je, die niet. Je, je, je geeft er een persoonlijke twist aan. Ja, we gaan ze even een beetje anders doen, ja. Oké, okay, uh, aspergemenu vanaf uh, aanstaande dinsdag. Ja. Uh, boter, uh, Botersausje natuurlijk erbij. Hè? Ja. En uh, goed, dus, dus met dan een twist van Marjolein erbij. Yeah. Hele, helemaal <laughs> goed. Oké, okay, uh, vanaf dinsdag, uh, ja. tijdig reserveren gewenst. Ja, graag. Ja. En uh, wat, wat kost een aspergemenu? 16 euro. 16 euro. Nou, dat is Overhand een ja. redelijke prijs voor een voor de eerlijke asperge. Ja. Je zei het in het begin van het interview al: je kookt seizoensgebonden. Wanneer Altijd. is het weer tijd voor de kokiers uh, en dat spul? Ja, de kokiers zijn in principe het hele jaar door uh, ja. uh, verkrijgbaar, Maar met name als de, de, de R in de maand zit, dan is het de maand voor uh, ja, de, de kokiers, de oesters, uh, ja. binnenkort weer de kreeften. Maar goed, we gaan eerst genieten we gaan van eerst de asperges. asperges. En tot wanneer ja. loopt het aspergesseizoen ongeveer? Tot uh, eind juni. Eind juni, ja. Oké. Okay. Nou Marjolein, ik wens je erg veel menu's toe. Ja, bedankt, bedankt. Leuk om hier weer te zijn. En uh, wellicht tot de volgende keer. En hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Net zo lekker als asperges. De muziek van Marillion. Je hoorde Kelly op de Soundfoodsen Radio. Even een half uh, vijf. Normaal gesproken krijgt voor ons een dier van de week. Maar je hoorde zojuist al van het laatste uur staat in het teken van de asperges. En daar gaan we lekker mee door, robert -Jun. Ja, want we, gaan, uh, we hebben nu aan de telefoon hangen Harry Dilling uit het Drouwe Norveen, vlakbij Borgen. Harry, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent, uh, ik heb jou uh, aangekondigd als de aspergeteler van het eerste uur. En uh, dat ben je natuurlijk wel met me eens, of niet? Een van de eerste uren van, uh, van het Drenssel gebeuren, ja. ja. Hoe, wanneer ben jij begonnen met het de, de, de ja, Met de eerste moet je de velden allemaal aanleggen. Uh, in 1992 hebben we dat gedaan en dan kan je pas het jaar erop. Dus in 1993 zijn we voor het eerst begonnen met het, het steken van asperges. Uh, je, er zijn verschillende soorten van asperges uh, telen. Je hebt verwarmde grond. Kan je daar even iets Hoe tel jij je asperges? Nou, op het moment telen we ze allemaal uh, op de koude grond, dus zonder een vorm van verwarming en onder, maar wel allemaal onder zwart plastic om zoveel mogelijk warmte op te vangen van de zon. Uh, je hebt inderdaad mogelijkheden om uh, een soort vloerverwarming onder de asperges door te leggen, de, zodat je een vervroeging kan krijgen. Maar met de huidige gasprijzen is dat, nou ja, zeker in de noorden niet, uh, niet haalbaar, in het zuiden is het iets anders. Je hebt nog mogelijkheden om de asperges in kassen te verbouwen, in uh, blaastunnels is dat mogelijkheid. En je hebt ook op, op dit moment nog minitunnels, mini. Dan breng je over een, uh, een aspergerug. Hele kleine uh, boogjes waar je ook uh, elektriciteitsdraden uh, in stopt. En daar weer plastic over. Dan maak je een soort mini-kast, zeg maar. Oké, okay, zijn dus nou... verschillende mogelijkheden om, uh, om asperges te delen. Ja, en wij hier in het Westen, als wij aan asperges denken, dan menig 99,9% zegt dat ze uit Limburg komen. Maar ja, wij weten wel beter, Harry. Wij weten wel beter, ja. In Drenthe worden ook asperges verteerd. Niet zoveel als in, uh, in uh, Limburg en in Brabant, ja. maar toch wel, uh, ja, toch wel een, uh, een behoorlijk groot deel, ja. En een groot deel van, van jouw asperges, uh, nadat ze dus schoongemaakt zijn en dergelijke, gaat naar de veiling, hè? Uh, ja. En, uh, maar je, je verkoopt ook aan huis, om het zo maar te zeggen, wij verkomen ook gewoon een huis, ja. Eh, Oké, okay. en uh, daar hadden we het voorgesprek al even over. De, de, de prijzen van de asperges die willen wel eens erg schommelen. Waar, waar ligt dat aan? Nou, de, de, de asperges is een typisch verhaal van vraag en aanbod. En op het moment dat er heel weinig aanbod is, wat je nu dus ook ziet... Uh, ...is de prijs gewoon hoog. Ja. En uh, zo gauw het half mei is, als de eerste vlucht van de asperges er zijn... Dan is het nabod vaak groter en gaat de prijs ook naar beneden toe. En dat kan wel fluctueren van, uh, van een euro of drie per kilo tot, tot nou op dit moment rond de 14 euro wat ik zie. Ja, want dat, die, die chef kokte die we net in de studio hadden, die had het erover dat ze iets van een kleine 15 euro per kilo betaalden. Ja, ja, ja. ja er is op dit moment heel weinig aanbod de, de, de eerste asperges zijn voor een week of drie terug eigenlijk begonnen en uh, toen had men de verwachting dat uh, de temperatuur wat op zou lopen dus dan, dan heb je de eerste die zijn dan duur en dan duurt het vaak een week uh, 14 dagen en dan zakt de prijs al alleen dan blijft het koud en het seizoen is wel aan de gang dus de vraag is eigenlijk Gekweekt, zeg maar, is gemaakt. Yeah. Ja. En dan is het aanbod verschrikkelijk laag. En men wil toch een space hebben. En dan gaat de prijs omhoog. Wil het dan ook wel eens voorkomen. Ik weet, ik weet toevallig. Jij hebt een hele grote koelcel. op je erf staan. Dat je op een gegeven moment. dat in de koeling laat. en wacht tot de prijzen weer wat beter zijn? Ja, dat zou kunnen. Maar als de prijs hoog is, dan is iedereen... Uh, <lacht> <lacht> Heel goed. <lacht> Onmiddellijk weg. <lacht> Oké. Okay. Uh, goed, Harry. Maar jij dus uh, asperges. Uh, ik, ik las op jouw website dat je ook aardbeien en uh, blauwe bessen uh, teelt. Ja. Dus je bent die, die, diversiteit aangegaan. Uh, Want vroeger was het ja, alleen asperges, hè? En aardappels ja, natuurlijk. Nou, ja, en aardappels, suikerbieten, granen en, uh, en uh, tuinbouw erbij toen als deze, Omdat je dan van één hectare gewoon meer geld kunt maken dan, uh, dan je reguliere akkerbouwgewassen ja. en dat geldt met aardbeien eigenlijk ook en dat geldt met bessen uh, is daar ook hetzelfde. Oké, okay, maar goed, het asperge seizoen is los om het zo maar eens te zeggen. Ja, het is begonnen. En heb je het aspergediner al gehad of bestaat dat niet meer, uh, Harry? Nee, nee, dat is over. Jongens, foei. <laughs> ja, dat is over. Nou, het wordt de tijd dat ik weer naar naar, Drauwen, naar Veen kom. Ik ja. zeg, Harry, blijf jij nog even hangen, maar voor de luisteraars. Harry, hartstikke bedankt uh, voor je, voor je uh, informatie. En uh, we hebben nu een beetje een kijk gekregen over hoe asperges geteeld worden. Ja. Daarvoor hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, groetjes thuis, hè? Dank je. Oké. Okay. er wordt weer naar ons gekeken hoor, trouwens, dus uh, ja? Big Brother is watching us. Oh, uh, okay. ja. dus uh, even de voetjes van de vloer bij deze van uh, Edward Maya. je hoorde de Stereo Love. Nou, ik krijg nog meer trekking naar Speersjes eigenlijk. Leuk is dat hè? Al deze verhalen. Sorry, ja. jowel, jowel, jowel. Maar we hebben ook het dier van de week hè, het ja. normaal onderwerp in dit programma. Goed, iets verlaat door de actualiteit. Uh, deze week is het Carlos. En Carlos is een prachtige herder. Hij is druk en energie en van tijd tot tijd ook een beetje waaks. Hij is gek op lange wandelingen in de duinen en rennen op het strand. Carlos luistert goed en kent de basiscommandos prima. Hij kan goed opschieten met andere honden, maar van kleine drukke hondjes wordt hij wel een beetje nerveus. Hij kan dan ook wel eens wat fel uit de hoek komen. Van katten is hij uh, niet gecharmeerd, maar, maar kinderen vindt hij wel erg leuk. Het liefst wel wat grotere kinderen, omdat Carlos een, uh, ook al enigszins uh, aan de grote kant is en soms een beetje lomp kan spelen zoekt u een stevig maatje om lekker mee te wandelen kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze leuke herder genaamd Carlos Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort te bereiken op 023 571 3888 of via de website www.dierentehuis het dier van de week, ook dat weer bij Soft op zaterdag en morgen ook weer bij zondag in Kennemall. Dan zijn we er weer. Zo dadelijk het uh, gedicht van de week over de verliefde asperges, maar eerst twee platen. Want <laughs> Making milk out of powder, yeah they are. Got the babies crying, Poor baby, they know what that stuff is. Rins gone up higher, yes it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real mother for ya, yeah. Make you wanna run for cover, yes it will. Come yeah Lord, it's a See real mother wire Ow! Good dog Listen, got to go to a disco Throw your troubles away Dance to the music DJ play. Well, alright. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Ain't <laughs> that home and faced the music. That don't sound too good. <laughs> Ain't that cool? Listen, love is a real motherfucker. Kavaii!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 We kennen natuurlijk allemaal wel het verhaal van deze zangeres Whitney Houston, die er niet meer onder ons is. Maar een aantal jaren geleden kwam ze in één keer weer terug na vele jaren radiostilte, om het zo maar even te zeggen. Dit was de single waar ze mee terugkwam, One Million Dollar Bill. Het is kwart voor vijf geweest, dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Deze week de verliefde asperge door Paul Asselbergs. Ik lag met jou in hetzelfde bed. We sliepen wel rechtop. Jij stak er net wat bovenuit. Vandaar jouw groene kop. Ik was stapel op jouw lange lijf. Dat mag je nu best weten. Ik vind jou echt een reuze wijf. Gewoon om op te vreten. Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk van jou. Jij werd mijn bruid mooi wit. Omdat ik sleep asperges hou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 en weet je wat ik nou heel het gekke vind? Het is eigenlijk heel stom. Terwijl ons leven in de grond begint, is dat bij de mens net andersom. Wat een mooi gedicht, hè? Het gedicht van de week. De verliefde Asperge. En uiteraard geel in het thema van het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. In the auto ook een of natuurlijk. Yeah. Yeah. Everywhere I go around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know if I'll be a fool Don't know if I'll be wise But it's something that I must believe in And it's there when Can't do the ride Love is in the air De Franse hoorde je in de Beta Dave's House uit de jaren 80. Nou, het is bijna vijf uur. Het zit er alweer op, Albert John. Het is voorbij oh, Het was wel een heerlijke uitzending vandaag, hoor, met die asperges. Ja, die waren echt heerlijk. Helemaal voortreffelijk. Ja, van Lady Chef zelf gemaakt, hè? Dank daarvoor. Die waren heerlijk. Ja, het zit er weer op voor vandaag, Rob. Het zit er weer op. Zullen we morgen weer doen? Ja, het zullen we morgen weer doen. Ja, tussen twee en vijf. Dan doen we Zik. Sik. Dat is zondag, zondag in, in kennenland. Je leert het wel. Goed, we zijn Svindig er een uitzending voor nodig geweest. <laughs> goed, ja, het zit erop. Uh, morgen tussen 2 en 5 nogmaals, zijn we wederom uh, tijdens Zik voor u present op het gasthuisplein. Uh, en binnenkort gaan we weer stemmen hè. En binnenkort ja, gaan we weer stemmen. Ik ben al bezig met rondjes te maken. Ja, dat zag ja, ik. Het is weer wat hier in Nederland. Goed, goed, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week of tot morgen. Tot morgen, tot morgen. Tot morgen. Dag. Dag.